moeten we met het NWS-journaal. Het Duitse muziekfestival heeft alle bezoekers van het terrein gestuurd. De ontruiming begon vlak voordat Liam Gallagher van de voormalige band Oasis zou optreden. Rock Am Ring is het grootste meerdaagse rockfestival van Duitsland op de Nürburgring. Het wordt door tienduizenden mensen bezocht. Er waren al extra veiligheidsmaatregelen genomen... na de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester. Of Rock Am Ring morgen wel doorgaat is nog onduidelijk. De jongere afdeling van de SGP doet aangifte van antisemitisme tegen een raadslid in Den Haag. De politicus van de Partij van de Eenheid noemde Israëlische scholieren... die bij de SGP Tweede Kamerfractie op bezoek waren... sionistische terroristen in wording. Hij schreef dat woensdag in reactie op een Facebookbericht van SGP-leider Van der Staaij over het bezoek. Volgens de jongere afdeling van de SGP is het absurd dat een gemeenteraadslid uitspraken doet... waar de Jodenhaat van afdruikt. In alle dertien vestigingen van Holland Casino wordt vanavond gestaakt. Werknemers leggen vanaf tien uur tot het einde van hun dienst het werk neer. De vakbonden verwachten dat in elke vestiging zo'n veertig medewerkers staken. Personeel van Holland Casino voert al langere acties, zijn ze onder meer 2,5% loonsverhoging. Ook wordt het personeel baangaranties als het bedrijf wordt geprivatiseerd. De voetbalvrouwen van Ajax hebben na het kampioenschap ook de beker gewonnen. De Amsterdammers stonden voor het vierde jaar op rij in de finale en versloegen PSV met 2-0. Het was de afscheidswedstrijd van de Ajaxiden Anouk Hoogendijk en Daphne Koster... die beiden meer dan tien jaar het gezicht van het Nederlandse vrouwenvoetbal waren... en samen 242 Interland speelden. Het weer vanavond en vannacht, lokaal nog een bui. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het oosten enkele buien. Dan 21 tot 25 graden. Zondag nog iets koeler, maar dan wel vrijwel overal droog en geregeld zon. Dit was het Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, zie het. Ja, ik zei het, hij is er klaar voor. To one and only DJ Dion Sydney In de wandelgangen. Hebben we geheimzinnig nieuws gehoord? We weten nog niet of we het mogen delen met de wereld. Maar binnenkort... Keiert schreeuwen door de eter. In een van de grootste klussen van Nederland staat hij binnenkort. De datum, locatie, tijd, de toegangsprijzen. Je gaat het horen. Maar nu eerst, hier gewoon... Exclusief op jouw 106,9 of lekker digitaal. DJ Dion All Sidney, see it, sessions. En misschien wel een snufje back-to-back -back. met DJ JK, je weet het nooit. Salford's grootste dansvloer, make some noise. Zodat ze ons tijdens Salford al uit kunnen horen. Oh, oh, Put my feet back on the ground Put me up, take my heart and make me happy on the outside, we're living on the outside, we're living I'm do you If I'm, if I'm, baby tell me Ik zeg in ieder geval Tot binnenkort Dat is altijd goed natuurlijk Bedankt voor het luisteren Dit was See It. En wij zien jou snel weer Doei